7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Rusland is teleurgesteld dat de Amerikaanse president Obama... een ontmoeting met president Poetin heeft afgezegd. Obama is verontwaardigd dat Rusland klokkenleider Edward Snowden... tijdelijk onderdak geeft. De VS zoekt Snowden voor het lekken van geheime informatie. Obama en Poetin zouden elkaar volgende maand ontmoeten in Moskou. Het afzeggen betekent volgens een woordvoerder van Poetin dat de VS niet bereid is om op het hoogste niveau naar gelijkwaardige betrekkingen te streven. Hij wijst er ook op dat de problemen met Snoden niet door Rusland zijn veroorzaakt. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vreest een escalatie van geweld in Egypte. Hij is in de hoofdstad Cairo en sprak daar met leden van de regering en van de moslimbroederschap. Vandaag heeft de interimregering gezegd dat de diplomatieke bemiddelingspoging is mislukt. Ook zegt de regering dat het geduld met de sit-ins van de moslimbroederschap begint op te raken. Minister Timmermans is bang dat het leger deze protesten met geweld beëindigt, zei hij in het NOS Radio 1 journaal. In een maand tijd zijn er 55 klachten binnengekomen over scholen die autistische leerlingen weigeren. Het ging om vervolgopleidingen op een mbo- of hbo-school. Dat zegt het meldpunt Auti Weigerscholen... dat opkomt voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Volgens dit meldpunt worden autistische leerlingen niet toegelaten... omdat veel scholen bang zijn voor de extra kosten... die de jongeren met zich meebrengen. Op Schiphol zijn twee vrouwen betrapt... met 300.000 euro aan bankbiljetten in hun ondergoed. Ze waren op weg naar Brazilië... en zijn aangehouden op verdenking van witwassen. Reizigers die meer dan 10.000 euro willen meenemen... naar een land buiten de Europese Unie... moeten aangifte doen bij de douane. Het weer. Vanavond wordt het langzaam droger. Morgen begint grijs. Lokaal kan er nog wat regen vallen. Smiddags meer zon en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er was een aanreding op de A58 Eindhoven richting Breda. Alle rijstroken zijn weer open. Tussen morgen en Gorden nog 4 kilometer.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 Ga naar justdigit.org en schep mee. Justdigit met dubbel g, g. Wil jij een privékookles van topkok Ron Blauw waarin hij je alle kneepjes van het vak leert? Ga naar tenpages.com en help mee met zijn nieuwe kookboek. Dit is Radio 1. De NTR stop Dames en heren, goedenavond. Hij ontwikkelt zich razendsnel als operaregisseur. Won de prestigieuze Charlotte Keulerprijs, ook louter staande ovaties. En is de eerste Nederlander ooit die door het befaamde Bolshoi-theater is uitgenodigd. om een opera te regisseren. En dat allemaal dankzij zijn grenzeloze perfectie. Want hij wil alles weten. En en alles lezen om te voorkomen dat je net dat ene detail over het hoofd ziet... en bij de première denkt, shit, toch iets gemist. Hier is Floris Visser. Uw presentator is Petra Possel. Hoe komen we, Floris, in vredesnaam van deze weer terug op aarde... Ja, Als hier... we zo in de superlatieven gaan beginnen... dan kan ik niet anders dan je mes tussen de ribben steken. Ja, <lacht> ja nee, dat, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Moest ja. je een beetje uh, intern blozen? Ja, ik... nou, niet alleen intern. Ik geloof dat <lacht> ik met een enorm rode kop zit hier. Um... Dat, dat is gek, hè? Dat je, ja. dat, dat, dat je nu in een moment in je carrière bent, balans... en ik heb de stukken erop nageslagen... en ik heb gezien wat er over je gezegd en geschreven is... dat je eigenlijk zo bejubeld wordt... Hoe, hoe ervaar je dat zelf? Nou, ik weet... Het, het, het, het ligt nu alweer voor mijn gevoel... allemaal een beetje, beetje achter me. Ik hoop dat dit interview een beetje het sluitstuk is... en dat het dan weer gewoon rustig wordt. Ik heb erg genoten ook van de zomer... dat, er, dat het echt pruimentijd was. De storm um, is gaan liggen. De storm is een beetje gaan liggen voor mijn gevoel. En, um, en dat is ook wel goed. Ik, ik, ik weet dat het toen het net allemaal losbarstte... dat ik echt wel een... een, een een aantal uren in de hoek van mijn woonkamer op de grond heb gezeten... in een soort hoekje als een klein jongetje, om... ja, hoe zeg ik dat, te voorkomen dat ik gek werd. Was dat ja. zo, zo indringend? Ja, dat was... Hoe, dat... hoe uitte zich dat eigenlijk, die, die, die opdringerigheid van... Ja, dat uitzicht, dat uitzicht op, allerlei, op allerlei manieren, dat uitzicht in je eigen... Um, bijna een soort soms paranoïde gedachten... dat je je afvraagt, wat willen mensen nu van me? En dat, die storm die moet vooral denk ik in je eigen hoofd... in je eigen gemoed op den duur gaan liggen. Ja. En, en ik heb ook daar met heel veel mensen over gesproken. En, en, en ook toen ik, toen ik door het Bolshoi werd uitgenodigd... dat mensen aan me vroegen, wat ga je nu doen? Toen zei ik, nou, ik denk dat ik maar eens... naar een hele erge Jordanese kroeg ga... en eens een wijntje ga drinken. Mm -hmm. Gewoon de, de, de, poten op de grond proberen te houden en, en juist de mensen in ik zeg, je inner circle, je vrienden, je familie, je naaste collega's die je heel dichtbij houden en je ook afvragen wat nu en uiteindelijk is er geen ander antwoord dan nu niet zo heel veel anders dan wat ik hiervoor deed. Nee, maar zoek je eigenlijk nou vooral van die omgeving, van die... Van die mensen, die vreemde mensen... die allemaal opeens iets van je moesten? Of schok je van jezelf? Want jezelf aantreffen in de hoek van de kamer op de grond... als een klein jongetje... lijkt me ook wel een confronterende ervaring. Van. Ja, maar die, die, die, die, <laughs> die komt wel vaker voor. Oh, voor een dat... première, ja. ja. Um... Dat, dat, jij bent eraan gewend. Is dat een soort ontreddering? Of wat is dat? Ja, dat is ontreddering, dat is paniek. Uh, dat is angst. Dat is puur, eigenlijk is het... Al die ontreddering en paniek is niets anders dan angst. Ja. En dat moet zettelen en dat moet... dat moet rustig worden en dat, dat... dat... Is dat een goede motor eigenlijk, angst? Ja, voor mij wel. Ja? Je ja. hebt dat nodig. Ja, ik vind het verschrikkelijk en ik ben ook blij... dat een aantal dingen onderhand... Euh, zeker in het maken van de opera zelf, het vak zelf... dat een, een aantal systemen nu onderhand... bekend genoeg een bekend terrein zijn... en dat ik dus die angst die ik ja, vroeger, klinkt heel lang geleden... maar die ik eerder had um, um, um, in een maakproces, in een ontwerpproces... In, in, in, in letterlijk vragen van, moet ik dit wel doen? Ben ik überhaupt wel een operaregisseur? Kijk, op, op een dag besluit je om dat te doen. Er is niemand die tegen jou zegt, god, je bent operaregisseur. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment besluit je daarmee te beginnen. Je hebt geen idee waar het schip strandt. Je hebt een enorme ambitie, je hebt grote dromen. En dan hoop je dat dat kwaliteit heeft, wat je doet. Mm -hmm. Maar dat weet je niet. Want je hebt, het, je hebt nog geen opera gemaakt. Um, en dan heb je er op een gegeven moment heb je er een aantal gemaakt. En dan... Maar je weet, je weet niet waar je max is. Je weet niet waar je plafond is. Um, en dat was eigenlijk het beangstigste ook van de afgelopen maanden. In het begin zeker. Dat ik dacht van ja, maar nu ze me daar inderdaad daar plaatsen opeens op dat niveau. Moet ik nu wezenlijk iets anders gaan doen? Moet ik nog beter? Natuurlijk wil ik iedere keer zelf meer en beter. Maar ik moet niet iets anders doen dan dat ik hiervoor heb gedaan. En dat is op dit moment eigenlijk waar ik mezelf aan vasthoud. Dat ik, niet, dat ik als persoon niet hoef te veranderen, maar ook niet als, um, um, als vakman. Maar zoals je het nu beschrijft, klinkt het toch een beetje alsof je... als het ware eerst kapot moet gaan om uit de as te herrijzen. Ja. Is dat ook zo? Ja, voor mij, voor mij wel. Mij wel. En dat is. Maar hoe ervaar je die prijs? Want dat is een prijs. Dat is fysiek een prijs. Dat is, dat is fysiek een prijs. Dat is mentaal een prijs. Ja. Dat is emotioneel een prijs. Ja. Dat is in je privéleven een prijs. Ik kan, kan het niet iedereen aanraden. Nee. <laughs> nee. <laughs> um, het nou, het is een karakter, hè? Het is een karakter. En het is Want uh, waarschijnlijk zou je als schoenlapper, zou je dit ook misschien wel net zo doen. Ik Absoluut. Bedoel... Ik was als scholier zo. Ik was als middelbare scholier zo. Ik was als student zo. Als, als, toen ik nog dacht dat ik acteur wilde worden, was het zo. Uh... Dus eerst kapot gaan. Ja. En dan helemaal vanuit de diepe shit, om het maar eens populair te zeggen... Ja. Jezelf weer je opbouwen? Ja, als ik kijk, bedoel ik, wil niet, ik, wil, ik, ik, moet uit, ik, ik moet altijd erg uitkijken. Persoonlijk ook niet als een enorme oude lul klink. Maar als ik kijk een beetje naar mijn leven tot nog toe. Hoe dat, dat heeft zich gedragen in cycli. Van inderdaad vaak diep in elkaar storten en, en de berg aflazeren. En dan weer omhoog vechten. Mm -hmm. um, dus. In die zin zou ik mezelf ook niet willen omschrijven als een, als een, als een zondagskind of een... Mazzelkont. Als een mazzelkont, nee. Mm -hmm. Ik hoor ook een opera eigenlijk. <laughs> ja, um, nou ja. Mijn moeder zei het altijd al. Die, die zei, je groots en meeslepend wil je leven. En dat, dat is wel gelukt, alleen wel tot een zekere prijs, ja. En kan dat niet allemaal een klein beetje gematigder? Nou ja, ik denk dat een aantal dingen al gematigder zijn. Mensen die mij van vroeger kennen, die zeggen... <laughs> god, je bent een stukje rustiger. Um, maar dat ja, ik denk, ik denk voor mensen die me kennen... Dus die zullen zien dat hier een aantal, dingen, een aantal dingen gematigd zijn. Of dat, wat ik ook zei, vanuit ervaring... of dat nou vakervaring is of levenservaring... zie je op een gegeven moment bepaalde patronen en wen je mm -hmm. aan dingen. Mm -hmm. En um, ik denk dat dat ook voor een groot deel de grootste... Wijsheid is die je überhaupt in het leven langzaam tot je komt, is dat eigenlijk het omgaan met alle pijn en negativiteit en daar relatief rustig in staan. Mm -hmm. Alleen ja, het, het, het, wat ik wel merk is dat natuurlijk nu, zeker ook met het Bolshoi en ook het buitenland Duitsland in het verschiet, dat de stakes worden steeds hoger, wat er op het spel staat. Ja. Dus op het moment dat je dus je ervaring komt en dat je daar rustig in wordt... is dat heel fijn, maar de... Ja, maar de interessante is eigenlijk nou volgens mij de vraag... en daar gaan we zometeen eens even heel lekker diep in lopen peuren. <laughs> uh, de vraag of dat Bol Bolshoi is gekomen omdat jij zo bent. Dus omdat jij gewoon eerst helemaal diep moet gaan en weer op moet... Ik bedoel, dat, dat kan ook een motor zijn voor je grote talent... De middelmatige mens komt niet in het bol, Bolshoi-theater. <laughs> zou je kunnen denken, toch? Ja, dat zou je kunnen denken, ja. Maar goed, dat gaan wij zo meteen onderzoeken. Laten we eerst even luisteren naar muziek. Ja. Muziek die jij, die, die jij daar gaat doen. Ik ga eerst even tegen de luisteraars zeggen... want we zitten nu al zo ongelooflijk in die, in die navel van Floris Visser... en u weet misschien ja. nog niet eens wie hij is. Dat is een beetje raar dan... Uh, hij is een uh, opera-regisseur. Hij heeft een uh, flinke staat van dienst qua opleiding. Hij heeft de toneelacademie gedaan, zowel de acteurskant als de regiekant. Hij, hij, is nou, hij heeft zang gestudeerd aan het consultorium. Maar uiteindelijk is hij in de opera terechtgekomen. Opera-regisseur, heeft al die prestigieuze charlotte Keulenprijs prijs gekregen van afgelopen jaar. Uh, is slechts 30 jaar, is nu ook artistiek directeur van Reizend opera Gezelschap Triumfo. Hij is de eerste Nederlander en de jongste regisseur... die uh, ooit uitgenodigd is en nu een opdracht gaat maken... Uh, gaat uitvoeren, een opera dus, voor het Bolshoi Theater in Moskou. Kortom, uh, het is een jongen met uh, veel talent... die daar de afgelopen maand ook heel veel last van heeft gehad... zoals we net hebben gehoord. Maar die nu een beetje rustig is geworden... en dat is altijd het goede moment om dan bij Kunsthof te komen. Dan kunnen we dat eens dus even allemaal heel rustig gaan zien. Als u iets wil vragen, als u iets wil zeggen... als u iets van hem gezien heeft... en u wil hem de loftrompet steken... of u bent heel kritisch... Uh, op wat hij doet. Dat mag ook. Doe dat dan via onze website, gastenboekradiokunstof.nl. Twitter Twitter kan ook, hashtag Radio Floris Visser is onze gast. En we gaan luisteren naar muziek. Cosi van Toeten, dat, uh, dat ga jij doen in Bolshoi? Ja. In ja. het Bolshoi Theater, 2014 mei. Ja. 25 mei. 24 mei, mei, mei hebben wij de première. Ja. Ja. En daar ja, ben je nu mee aan het werk. Mm -hmm. Waar gaan we naar luisteren? We gaan luisteren. Ja, ik, ik, vond, ik heb de afgelopen tijd zoveel mensen daarna moeten luister, laten luisteren. En wat ik eigenlijk nog nooit heb gespeeld. En wat ik absoluut een fenomenaal stuk vind. Is eigenlijk gewoon de opening van de opera, de ouverture. Ja. Ik, ik ben er erg fan van om altijd de ouverture ook te enceneren. En deze ouverture is, is eigenlijk ook de opera zelf in een, in een notendop. En, en jij hebt nu ook al beeld, hè? Straks ja. van wat wij ja. zo horen. Dan ga jij straks vertellen welk beeld je daar ja, hebt Ja, het, het beknopt. Maar het ja, beknopt het, maar het, ja. toch. In grove streken. We grove gaan even streken. luisteren naar de ouverture Cosi van Toeten van Mozart. MUZIEK Uitkozen van toeten van Mozart. Dit was de Overture. Daar begint het allemaal mee. Floris Visser is onze gast in kunst of hij is opera regisseur. En hij gaat dit dus in het Bolshow Theater in, in Moskou regisseren. Dat is heel bijzonder. In 2014, eh, 24 mei 2014 zal dat in première gaan. Hij is de eerste Nederlander en de jongste regisseur ooit die daar staat. En eh, dat is toch een grote eer. Wat, wat betekent die uitnodiging voor jou? Uh, ja. Um, in eerste instantie was het onwerkelijk. Het is een ontzettend eervol. Um, het is een van de theaters... Die op het is, gebied van dans en opera. De, op dans en opera, die denk ik iedereen wereldwijd op zijn lijstje heeft staan. Um, ja... Daarna totale verlamming en doodsangst. En nu eigenlijk ongelooflijk Dan veel... Dan hadden we die hoek van die kamer. Dan had je die hoek van die ja. kamer, inderdaad, waar ik, waar ik, waar ik zou zitten. En, en, of zat. En, um, en nu ongelooflijk veel inspiratie en ook, ook, ook plezier met het team... maar ook met, met, de, met de mensen daar in het huis. Um, we zijn er vlak voor de vakantie weer geweest om met het hele artistieke team überhaupt het theater te bekijken... en, en, en ja, te gaan ontwerpen, maar ook om, om de casten, de zangers, uit te kiezen. Ja, dat, was een, dat waren eigenlijk misschien wel de leukste audities die ik ooit heb gehad. Ja. Ja, ik ben ongelooflijk. Ik ben wel echt verknocht geraakt aan de moscovieten. En zeker aan de mensen daar in het Belsjoer zelf. Een hele prettige is plek om te werken. Ja? Een soort Amsterdamse uh, houding bijna. Het, het, is, het, is een, het, is een, het is een houding van niet, niet lullen, maar poetsen. Uh, uh, in tegenstelling tot alle verhalen die wij horen van bijvoorbeeld het ballet daar. Um, ja, het Belsjoer, Belsjoer, Belsjoer. Met alle intriges hebben we daar absoluut geen last van gehad. Um, um, het is eigenlijk een hele platte organisatie. Het is ook heel democratisch. Um, met respect voor iedereen um, en ook ongelooflijk veel humor. Maar ook, ook een soort, soort ja, humor waar ik mee opgegroeid ben. Ja. Een soort Amsterdamse humor en dat vind ik heel prettig. Ja. Dus, ja, nee. Hoe gaat dat? Krijg jij gewoon carte blanche? Mag jij doen wat je wil? Mag je uh, uitnodigen wie je wil? Mag het kosten wat je wil? Mag je de kostuums laten maken die je wil? Ja, nou, qua kosten, qua budgetten, daar hebben wij geen oog op. Die worden niet meegedeeld. Dus in principe kan je dan zeggen, ja, dan heb je carte blanche. Maar er zijn natuurlijk altijd parameters waarbinnen je moet opereren. Maar die parameters uh, zijn jou niet meegedeeld? Nou, een aantal parameters bijvoorbeeld over het op- en afbreken van een opera. Hoe snel dat moet kunnen. Omdat ze misschien de volgende dag de volgende willen kunnen spelen. Als het eenmaal, want zo'n opera blijft een aantal jaren daar op het repertoire staan. Ja. Dus die komt een, paar, paar, een aantal jaren komt die terug. Um, daar, dat zijn limieten. Um, er zijn limieten aan, aan hoeveel mensen je in je artistieke team mee moet... Mag nemen. Uh, nou ja, en ik zou zeggen, en zo so so maar het is Maar niet... eigenlijk zijn er voor jou zelf, als jonge regisseur, ervaar je vooralsnog geen beperkingen. Nee, je kunt doen wat je wil. Ik heb een hele leuke speeltuin, ja. ja. Is dat eigenlijk een beangstigend iets? Of is dat juist. Uh, is dat nou juist. Uh, want je kan dromen waarmaken nu? Ja, maar je moet ook oppassen dat er geen weerstand is. Want juist. In het feit, de beste dingen, denk ik, die, we, die niet alleen ik, maar we als team he, gemaakt hebben in het verleden, waren vaak dingen waarin er hele duidelijke grenzen waren als het ging over ruimte, of tijd of ja. geld of nou ja, alles wat, wat een, een, een opera kan mogelijk maken, maar ook beperkt. Um, en die zijn er altijd. Ik ben ervan overtuigd als wij straks in oktober met de makketten komen en met de definitieve ontwerpen dat er een tegen een aantal dingen gezegd zal worden. Ho stop tot hier en niet verder. Uh -huh. Maar dat zien we dan wel weer. Kun, kun je al contouren geven van wat jij gaat maken daar? Uh, ik ben daar wel voorzichtig mee, omdat het nog alle kanten op kan. Maar uh, ik heb het al één keer eerder gezegd... voor wie de laatste verfilming kent van Anna Karenina... Ja. waar een soort wereld van het theater wordt gegenereerd... maar dan niet alleen maar toneel op toneel, maar het theater zelf is echt een kosmos... waar ook natuur naar binnen groeit en... En uh, een andere grote inspiratiebron voor ons allemaal... is uh, Le Liaison d'Angereux, hein, Dangerous Liaisons, yeah. met Klein Kloos, En uh, John Melkowicz, natuurlijk het beroemde boek. Dat is ook eigenlijk waar Cozy voor een groot deel uit die periode over gaat. Een, een weddenschap tussen een wat oudere, fijne aristocraat... en twee jonge, naïeve jongens dus die er absoluut van overtuigd zijn... dat hun vriendinnen absoluut nooit vreemd zullen gaan... en dat de liefde en zeker de wereld één groot roze wolk is... En de, de, een dergelijke, ik zou het bijna zeggen, so, sociale weddenschap. alsof het socialites zijn die niks anders te doen hebben dan zich stierlijk te vervelen. en dit soort spelletjes met elkaar te spelen. wordt in een dagtijd het, het heden, maar ook de toekomst van vier jonge mensen. Nou, die worden kapot gemaakt. En dat is een groot raakvlak voor mij met Dangerous Liaisons, waar dat ook natuurlijk plaatsvindt. Ja. Dus als je die twee dingen combineert, die omgeving en die mogelijkheden en die enorme kosmos van Anna Karenina. en uh, uh, dit als grote thema, het overkoepelende thema. waarin je zou kunnen zeggen dat de oude aristocraat Don Alfonso. in mijn ogen althans, wraak neemt. niet zozeer op die vier jonge mensen, die, vier, die twee koppels. maar meer, het is meer zijn. ja storm tegenover de wereld, zijn, zijn, zijn absolute woede tegenover de wereld... En, en, en iedereen zal zien wat hij heeft meegemaakt of, of ziet. In, uh, als het gaat over liefde, menselijke relaties, et cetera... dan heb je, denk ik, onze voorstelling. Mm -hmm. ja. je, jij legt nu eigenlijk de, de psychologische uh, kurk bloot... van, van uh, mm -hmm. waar dit verhaal op drijft. Uh, stilering, als je dan deze twee titels net noemde... dan denk ik, dan wordt het waarschijnlijk... Uh, vrij strak? Nou, het valt mee. Nee, dat valt mee. Normaal is mijn werk redelijk strak. Dit, wordt, dit gaat meer over perspectief. Er zullen dingen gebeuren in de opera... en ook in het decor. Um, um, als je het hebt over dat de plek een barok theater is... waar dus alles mogelijk is... dan um, um, zou het zomaar kunnen zijn dat je vlak voor de oeverturen nog tegen de achterkant van een voordoek van een theater te kijken. en Op het moment dat het open gaat, dat wij ons bevinden in de absolute gouden wereld. En, en ook de façade van nou ja, een, een plek zoals in Drottingholm. Of uh, um, um, nou, je noemt nog een paar van dat soort theaters. Waarin op de oeverturen zomaar iemand tot leven komt die daar woont en werkt en slaapt. En um, dan zie je ook... Um, natuurlijk zal het gestileerd worden. We gaan niet een soort vroevroe maken en, een, en, een, en een, uh, alleen maar barok en rococo. Nee. met Alleen maar hoeperok en bruikentooi. Maar het zal, een, het zal een klassiekere vertaling zijn, denk ik, dan een hoop mensen van mij verwachten. Ja. En dat is dus bewust beleid? Dat is bewust beleid. Heeft Ook... dat met theater te maken? Nee, dat heeft te maken met het feit dat ik vind dat het stuk uh, niet veel meerwaarde heeft als ik het helemaal verplaats naar het nu helemaal niet zelfs. Want, want wat moment... jou, jouw stukken staan erom bekend even voor de duidelijkheid dat jij, dat jij stukken heel goed verplaatst naar het nu dat, dat het eigenlijk soms net lijkt alsof we gewoon in het nu, van het nu in het nu stappen uh, waar het niet dat het natuurlijk toch opera is en dat er allerlei dramatische wetten gelden, ja. theatrale wetten gelden. Uh, maar mensen voelen zich verbonden met, met dat wat er op toneel gebeurt. Ja, nou, bij Owen Wingrave hebben we het bijvoorbeeld wel heel erg. Mijn dus vorige opera? Ja, in mijn vorige opera hebben we het van Benjamin Britten... hebben we het wel bijvoorbeeld echt in de duidelijk de Victoriaanse tijd gehouden. Alleen dan, dan wat, wat we doen bij de kostuums is dat we alle vroeg vroeg slopen we eraf. Maar ja. de silhouetten, de historische silhouetten van als het nou gaat over kapsels, uh, kleding, etcetera, die laten we bestaan. Ja. Alleen we styleren het dus in silhouet en we styleren het in, in, in kleur. En datzelfde doen we met ruimtes. En dat zullen we hiervoor ook doen. Alleen um, um, wat ik hier belangrijker in vind in dit stuk... is dat het voor een groot deel plaatsvindt... in die tijd van de hoogbarok slash rococo. De periode vlak voor de Franse revolutie... waarin um, um, de decadentie ten hemel schrijend was en de mensen zich stierlijk verveelden. En dus, uit verveling bijna, dit soort zieke spelletjes gingen spelen. Mm -hmm. Maar dat brengt me dan toch op de vraag, is als jij zegt... de kurk is eigenlijk de woede van de man, mm -hmm. de oudere man, die, uh, die, die, de aristocraat... Ja. Die, die de woede over zijn liefde, ja, of het gebrek aan liefde... of het verprutsen van de liefde... Uh, en, en, en die verveling van, yeah. van, van, van de jongeren die je wil schetsen, ik hoor opeens een heleboel actuele thema's voorbij. Nee, komen. maar dat is het. Je zoekt natuurlijk naar, um, um, je zoekt naar actuele thema's. Alleen, kijk, ik, ik, ik hou niet zozeer mee. Ik vind de term tijdloos is onderhand een beetje uitgehold in de kunst, wat mij betreft. Mm -hmm. ik maar vind... bij jou zeggen ze vaak tijdvol. Ja, of tijdrijk zou ik het bijna ja. willen zeggen. Waardoor je dus, wat ze ook in de vooraankondiging zeiden, alles willen lezen en alles willen weten. En dan uiteindelijk tot een soort. Stilering, maar ook juist naar de kern van een stuk te komen. Ja. Waarin je het er eigenlijk uiteindelijk inderdaad niet meer toe doet in welke tijd je bent. Um, waardoor je dus inderdaad wel minimalistische voorstellingen krijgt, maar absoluut wel met personages van vandaag de dag. En van vlees en bloed. En van vlees en bloed, dat is, ja. dat is het. Dus het gaat, over, het gaat over, de, over de liefde. Als we het nu even helemaal kaal rapen. Ja, jij hebt het helemaal bestudeerd. Dus ik... Gaat het over de liefde? Uh, nee, ik denk dat het gaat over, de... Ont... over wat waar is en, over de... en, en, en niet waar. Dus over realisme en, en, en, en theater. Ook vanwege de vorm die we hebben gekozen. Maar het gaat dus ook inderdaad over... in het zoeken naar die waarheid, naar de ontluistering... Um, um, die het leven is. En, en dat, dat is... Ik denk dat het uiteindelijk... Het, het, het, het leven leren is om leren gaan en leren dealen... met alle waanzin en pijn en negativiteit die, die op je pad komt. En tegelijkertijd dan ergens nog ruimte houden in je eigen hoofd... of, of, of karakter en niet te verzuren. En, en, en, en ook nog achter heel veel hele donkere wolken de schoonheid te zien. En, en ik ben absoluut gefascineerd door de lelijkheid van de mens meer dan de door de hier. schoonheid. Ja, want de schoonheid zit voor mij absoluut in die muziek. Als ik zo'n ouverture hoor, ja. en of het nou de major of de Minio is... die ik prachtig vind, opgebouwd in deze overturen, waardoor je ja. dus beide kanten van het stuk ook ziet. Je ziet uh, aan de ene kant hoor je een soort komedie, een soort giacoso... zoals ze dat zeggen, zo mooi in het Italiaans. En aan de andere kant zien we ook een, de, de tragedie, het drama al komen. Um, maar de lelijkheid prikkelt meer of verveelt minder snel? Mij wel, ja. Ja. ja. Dit, dit onderzoek, hè, wat jij, want jij doet onderzoek uh, bij een opera... en voor sommige mensen, uh, die het wat oppervlakkiger beschouwen... is opera eigenlijk een soort uh, klassieke vorm van musical. Of, hm. uh, ja, Je doet een verhaaltje ja. en, uh, en het hele leven wordt erbij gezongen. Ja. En als het even tegen zit, dan worden er nog bewegingen bij gemaakt. Ook ja. meestal niet al te goed, want zangers zijn niet de beste bewegers altijd. En dat is het dan wel zo'n beetje. Wat jij vertelt is het leven van een een diepgravende roman is is is is veel gelaagder ja. dan dat. Ja, maar dat zit ook in de in de in de in de grote stukken in die in die klassieke opera's. zit dat ook allemaal. Um, maar dat wordt er niet heel, heel vaak niet uitgehaald, waardoor je toch. Dat weet ik niet. Nee? Dat, nee, dat ben ik niet dat, nee, dat ben ik of het zie niet ik daar ik, zie ik dan gewoon net, toevallig altijd net de verkeerde opera's. Misschien, ik weet het niet. <laughs> maar, um, nee, dat vind ik niet. Ik vind het, het, het, het, het, het is voor mij juist de meest bevredigende kunstvorm. Niet alleen vanwege de multidisciplinaire uh, um, um, kracht die het van zichzelf heeft. Mm -hmm. Het feit dat Wagner zegt dat hij het gezamtkunstwerk heeft uitgevonden. dat vind ik eigenlijk gelul, want dat, dat deed Mozart ook al. er zat ook al alles, alles in. Um, wat ik. dat is dus de ene kracht van de opera. De andere is voor mij dat het de, de, de, de wezenlijke verhalen. en de grote tragedies, en daarin dus mee ook meteen de grote comedies zijn. die al van ver voor onze jaartelling. er zijn zoveel opera's bijvoorbeeld gebaseerd op dan wel de Ilias... dan wel de, de Odyssee, de grote Homerische uh, Epi... dat het... die verhalen worden nog steeds verteld, die worden nog steeds gelezen... godzijdank ook nog steeds onderwezen op, op, op, op gymnasia in dit land. Um, dat is een, een bron net zoals bijbelse verhalen of, of uh, um, um, grote uh, toneelstukken, toneelschrijvers... zoals Shakespeare of Schiller. Uh -huh. Al die stof heeft geleid tot de meest fenomenale opera's. Kortom, het vertellen van die verhalen heeft andere genieën... die het op muziek hebben gezet, zoals Monteverdi, Hendel, Mozart... Uh, um, um, Verdi, Wagner, uh, Strauss, noem ze allemaal maar op... Um, aangezet tot het, het opnieuw hertalen in muziek... en ook dus met tekst, van weer die verhalen. Mm -hmm. um, dat is, je zou kunnen zeggen, tijdloos, tijdrijk, maar dat is wezenlijk. Dat zijn dus thema's, um, um, vertellingen... die ons tot op de dag van vandaag raken. Klassieke vertellingen. Die, hè, klassieke ja. vertellingen die, die van, en, en eigenlijk nooit hun waarde verliezen... Maar jij bent ergens aangeslagen op deze vorm. Want je hebt wel alle terreinen afgegraast. Anders had je niet uh, de acteurs en de regieopleiding in, uh, in Maastricht gedaan aan de, aan de toneelschool. He, en was je ook niet in de eerste instantie gaan zingen, denk ik, aan het conservatorium. Nee. Dus er is een moment geweest dat opera blijkbaar het toch allemaal wel voor jou had. Weet jij nog op welk moment je dat ontdekte? Nee, ik heb daar geen dag en tijdstip meer voor. Ik weet dat ik het. Ik weet dat ik 15 was, denk ik. En dat ik. Op, toen heette het nog NPS volgens mij. Uh, um, de Ring van Wagner zag. Ik denk het wel, ja. Dat het en, toen nog NPS heette. ik weet wel zeker ja. dat het NPS heette. En de Ring van Wagner zag van. Oh, die, ik denk dat die Walkuren zag ik. En ja. ik begreep er geen zak van. Mm -hmm. Maar ik weet wel dat ik het fenomenaal vond. Dat begreep je eigenlijk niet. Het verhaal je begreep. Ik begreep het verhaal niet en ik begreep de muziek nog helemaal niet. Als je 15 bent, is, ja. is, is, is Wagner nou, nog niet echt de meest toegankelijke... Um, en Langzamerhand... Ik weet niet dat die, dat, die, dat, die, dat beeld, die enorme houten cirkel in dat theater... met, met, met, met die halfvliegende walkuren en, en, en, en dat vuur... dat is me altijd bijgebleven. Dat, daar, daar, ik, het, iets in mij zei me, dit is, dit is, dit, ja, dit is een gesamtkunstwerk dit is totaal, dit klopt. Ik heb alleen nooit gedacht dat dat bastion... wat de Nederlandse opera heette en überhaupt het bastion opera... voor mij voortbestemd was, dat ik, dat, dat ik daar... Uh, bedoel je dat, dat je dacht dat de deur potdicht zat? Nee, dat, dat ik het ooit, ooit zou kunnen, ooit zou begrijpen. Ooit dat ik zoiets groots en zoiets multidisciplinair... Nou, maar je verlangde naar theater, want die kant ben je wel opgegaan. Ja, ik verlangde naar theater, maar ik verlangde naar het acteur zijn. Ja. En uiteindelijk heb je toch een andere bocht genomen. Ja, ik denk dat ik heel ongelukkig was op de toneelacademie, zeker de eerste twee jaar. En dat ik het ontdekte dat ik toch inderdaad mijn muziek, de, de muziek miste. En toen een rare stap zetten na mijn afstuderen daar... om toch weer aan het Consortium zang te gaan studeren. Wat ook echt niemand begreep. Omdat? Waarom begreep niemand nou ja, Als je al vier jaar hebt gestudeerd in het toneelcademie in Maastricht... waarom zou je in godsnaam nou weer naar een conservatorium gaan? Dat was voor iedereen echt... echt je hebt je al helemaal kapot gestudeerd. Ga, dat, ga iets doen, ga iets maken. Waarom wil je nog doorstuderen? En ik denk dat ik daar een aantal mensen tegen ben gekomen... En ook daarna, bij mijn, bij mijn uh, assistentschappen bij de Nederlandse opera... een aantal mensen ben tegengekomen die het heel duidelijk hebben gezien. Um, dat ik op zijn minst het risico moest nemen... om te onderzoeken of ik opera-regisseur was. Of zou kunnen zijn. En onderweg waren er geen mensen die zeiden... misschien moet je niet willen actueren, misschien moet je niet willen zingen... Nee, er zijn wel mensen geweest, absoluut mensen geweest... die hebben gezegd dat ik niet mo zou moeten acteren. Er zijn mensen geweest die, die vervolgens riepen... je wel, dat moet hij wel. Er zijn mensen geweest die zeiden... Nou, misschien moet je niet regisseren, maar misschien moet je televisie maken. Um, er is van alles geroepen. Ja, en hoe was jij daaronder? Um, nou ja, uh, cyclies, zoals we al eerder <lacht> zeiden. Uh, er werd weer veel in een ja, hoek op, op het tapijt in de kamer gezegd. Ja, ik heb, wel, ik heb tijdens mijn studie wel huilend door mijn appartement in Maastricht gekropen, ja. Dat ik het niet meer wist waar ik was. Mm -hmm. Maar later ook. Daarna ook. En ik heb dat... zoveel getwijfeld. Dan moet je nu ook wel zo gelukkig worden... als het dubbeltje, kwartje, opera-regisseur ja. zo goed valt. Ja, dat ben ik ook absoluut, ja. Had jij dat zelf gedacht eigenlijk? Dat alles zo op zijn plek zou vallen? Nee, ik, had het ik, heb, ik, heb, ik heb gehoopt, ik heb gebeden, ik heb gebeden, gevloekt, ik heb gesmeekt. Ja, ge letterlijk mee, Ja, letterlijk bieden. gebeden. ja. Ik ben wel in kerken geweest en dat ik echt, echt op mijn knieën ben gezonken... en heb gezegd, in godsnaam, laat dit werken. Want als dit het niet is... Dan, dan is er niks wil ik, meer? Dan, dan, dan, dan, nee, ja, dan is er niks meer. Maar dan wil ik op zijn minst niet meer in het theater zijn. Dan ga ik heel iets anders doen. En dan was je aan, aan het fantaseren over postbodeschap? Nee, nee, nee, nee. Ik riep altijd, dat doe ik nog steeds af en toe, als het echt ontploft, denk ik niet meer dat ik priester word. Ja. Jij hebt je in 2010 uh, officieel laten dopen. Ja. En, en laten uh, uh, vormen in eerste communie gedaan. Ja. ja. Het katholicisme ja. omarmd. Kwam je daar vandaan? Nee, nee, nee was je, niet. Was je, was je al in een, een... katholiek nest geboren? Of? Zeker niet. Nee, mijn, mijn opa was baptistisch dominee uit Workum. Oh jee, mijn moeder is Luther. Het is echt van een hele andere stijl. Dus nee, mijn opa, weet je, heb ik wel verhalen gehoord dat hij vroeger sprak over de papisten. Oh. Dus ik denk dat hij zich re redelijk heeft omgedraaid. In zijn baptistische graf. graf ja. Oef, oef, oef. Ja, ja. Is, is, dit, is dit die, die hang die hangt naar dat theatrale? Dat je allebei. Het, het dat een... je bij het katholicisme terechtkomt? Of o, is het? Ik denk allebei. Ik denk dat ik een cultureel katholiek ben en dat ik ook een, een, een, wel een, een religieus mens ben. Uh -huh. Ja. Maar je vond dat meer bij het katholicisme dan bijvoorbeeld bij het opera? Nee, dat of... kan ik niet uitleggen. Het is niet dat ik mezelf daar meer bij, bij vind passen. Ik voelde me net zoals bij de opera. Het voelde als thuiskomen. Dus dat valt eigenlijk prachtig samen trouwens, hè? die 2010 en, en, ja. en de, de coming up of uh, Floris uh, Visser. Ja, waarschijnlijk... Part one. Ja, ja, <laughs> die zei het ook tegen mij. Zei, waarschijnlijk omdat je je hebt laten dopen, heeft God besloten dat het goed was. En nou ja. dan mocht je ook wel opereren en regio. Maar... Daar mogen we best grappen over maken, maar je hebt echt serieus gebeden voor je carrière. Ja. Dus er moet ook een stemming. Nou, niet eens zijn. voor mijn carrière, gewoon nee, puur voor, je, voor... voor je bestemming. Voor je een bestemming, om, om te vinden, ja. Dus er moet ook een stem in jou zijn die zegt dat je gebed verhoord is. Ik ga nu even dramatiseren. Ik hou, nee, nee, nee, absoluut. Ik nee, hou, dat, van, dat, ik dat, hou dat, van opera. Nee, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat snap ik. <laughs> um, nee, het, het, het, daarin zit nog wel een heel groot deel van dankbaarheid in. Maar dat is niet alleen maar dankbaarheid naar een soort onzichtbaar... naast dat ik, dat ik weet dat het ook gewoon kei, keihard werken is geweest... maar dat het, dat het ook een dankbaarheid is naar alles en iedereen om me heen. Ehm... Um, dat zeker in het begin, dat, dat, dat, dat er mensen, dat er castleden geweest zijn... en onderwerpers en, en, en dirigenten, dat die hebben gedacht... hij heeft gelijk, naar hem gaan we luisteren... dat ze dus vertrouwen hebben gesteld ja. in mij als regisseur. Ja. Dat als ik daar nu af en toe op terugkijk, dat ik denk... Het, het, het, hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen? Dat is misschien tot stand gekomen, uh, omdat je nogal een... Uh... Uh, persistende manier van uh, regisseren hebt, van begeleiden hebt. Tenminste, dat hebben wij ons door je omgeving laten vertellen. Uh, Floris, zegt Anna Traup, zes met sopraan, uh, sopraans, uh -huh. heeft vier producties met je gewerkt. Oh, dus ze weet, ze weet wie je bent. <laughs> uh, wie je bent ja. Floris, die weet wat hij wil en hij is, very, hij is heel duidelijk. Hij is geen rust en voor sommigen voelt dit als streng. Dat kan botsen. Ik vind deze werkwijze fijn. Met Floris ga je over grenzen en leer je zo, daar leer je zoveel van. Voor de mens in hem, dat kleine kind in hem... is het moeilijk om tegengewicht te bieden aan de ubermensch die hij ook is. Het kind dat hij meeneemt is kwetsbaar... Ja, we zitten even in het gevoelig hoekje vandaag. Ja, um, maar het klopt wel. Ja, dit klopt. Ja, dit klopt wel. Het is het allebei. Het is, het is aan de ene kant dus... inderdaad echt kind zijn en dromen en, en, en, en werelden creëren. Want dat is toch wat we doen. Ja. Iedere keer weer. Um, jij je, creëert een wereld en je wil ja. dat eigenlijk... Jij wil eigenlijk dat de mensen die dat uit gaan voeren... de zangers bijvoorbeeld... Mm -hmm. Daar mee ja, ja, en die, die moeten mee in jouw verhaal, hè? Ja. ja. ja. Het is niet een soort democratisch werktheaterproces... Nee. waarin jullie eindeloos in een groepsherkzik uh, uh, uh, zitten. Dat, ja, dat, ik, heb, ik weet dat mensen, zeker dat het in Toneel-Nederland heel anders is... en daar ben ik ook heel anders in opgeleid, maar het, dat gaat niet. Je kan niet in zes weken dat soort gigastukken um, um, opzetten... door een beetje leuk te gaan improviseren nee, met Dus jij staat gewoon op de bok? Ja. Ja, en je deelt is, er, er lakens uit. Er, ja, er is, er, is, er is een enorm schip, een enorme olietanker. En daar zijn twee kapiteins, een dirigent en een regisseur. En ja, en, ja die maken de dienst uit. Ja, je dramaturg Klaus Bertis zegt dan... hij is niet gauw tevreden, hij laat niet gauw los. De zangers zijn daarom vaak niet blij. Het is een moeizaam en moeilijk proces. Ja, het is absoluut een, een, een moeizaam en moeilijk proces. Het is... Er wordt te snel gezegd, ook door andere regisseurs in de opera, um, van ja, ja, nou nee, ja, goed, die zanger ja, die, ja, die kan, die kan het gewoon niet, die kan niet acteren. Ik ben ervan overtuigd dat ik daar verder in ga en dat ik een methodiek heb ontwikkeld waarin ik, ik wil niet zeggen, voor iemand die het echt niet kan, een, een zanger die een geweldige stem heeft, maar echt totaal geen enkel beweging slash acteertalent heeft, die komt er niet. Maar dat ik heel ver kan komen met mensen die. Um, en, en daar ook dankzij het feit dat ik al zo lang ook onderwijs geef... aan verschillende conservatoria, dat ik een methodiek heb ontwikkeld... waarin ik ze met, door heel streng te zijn... Um, het, het, het... het doet pijn, maar je komt wel ergens. Absoluut, ja. Als je de berg niet op kan klimmen... dan schop ik je er desnoods op. Ja. Maar ik, en dat is niet omdat het ter meerdere eer en glorie is van mij alleen. Natuurlijk wil ik dat die voorstelling met iedere zanger daarin... en met ieder karakter, dus die dat, wat daar vormt, dat dat perfect wordt... Mm -hmm. Dat, anders, anders moet je dit, dit niet willen doen. Alleen, um, het is ook ter bescherming van hun... Als ze, als ze af en toe weer, inderdaad... dan zie je ze soms diep zuchten... en ook soms met tranen in de repetitiestudio zitten... maar dan beleg ik ze altijd... ik ben jouw eerste publiek... en als ik het al niet goed vind... met alle vergevingsgezindheid die ik heb... omdat ik ja, je leert elkaar natuurlijk ongelooflijk goed kennen... en, en je wordt vrienden, et cetera, et cetera. Maar als ik het niet... Al niet goed genoeg vindt. Wat vindt dat publiek en die pers daar straks niet, Wel niet van. Nou ja, dus... goed, dan, dan kunnen we rustig stellen dat dat ook gewoon resultaat. Uh, dat je daar ja. resultaat mee behaalt. We gaan luisteren nu naar een fragment aan Aja uit. Owen Wingrave. Dat is ja. je laatste uh, opera. Dat is, de, dat is van Benjamin Britten. Uh, je hebt dat geregisseerd voor uh, Triomfo. Mm -hmm. een gezelschap waar je nu artistiek directeur van bent. Ja. Uh, dat doe je namelijk ook nog. Dus het reizend opera gezelschap. Uh, en daar werden niet anders dan heel veel sterren uitgedeeld. Want dat is de taal die we tegenwoordig spreken. <laughs> yeah. Vier en vijf sterren voor, uh, voor Owen Wingrave. En, en dat is totaal iets anders uh, dan we net hoorden. Laten we even luisteren. Now you may save your, looks and turn your faces to the war. at words. The Renegade is now as if he had not ever been a member of a for the image they made of me for the man they planned to make of me. S so Positive, is Owen Wingrave van Benjamin Britten en opera die uh, door onze gast van vandaag, Floris Visser, opera-regisseur... werd geregisseerd. Uh, het was een triomf. Het was, uh, ja, het was iets... Uh, zowel pers als publiek hebben het bejubeld. Uh, enerzijds omdat het ge gewoon diep... Nou, niet gewoon, omdat het diepgang bood. Maar ook omdat het zo mooi strak uh, eruit zag. Prachtig gestileerd was. Uh, dat waren zo'n zo beetje de kritieken. En blijkbaar is dat een uitzondering, dat er een diepere gelaagdheid in de opera zit. Althans, dat er zo nadrukkelijk over geschreven wordt. Maar misschien is dit ook een stokpaardje van mij. Daar ben ik nog niet helemaal uit. Oh, jee. Nee, dat, ja, dat vind, ja, ik vind dat niet. Maar het, het, misschien is het ook omdat ik... Nee, ik denk dat er, dat er, dat er, er wordt heel veel belangrijke en belangwekkende en gelaagde opera gemaakt... Grote vraag is alleen of het, of het er altijd even helder uitkomt. Ja. Bij jou wordt er dan officieel in de boeken en officiële papieren gezegd... thema's als de werking van macht, erotiek en religie... zijn terugkerende elementen in zijn werk. Ja. Uh, daar kan je in vinden, denk ja. ik de lading. Ja. En... Wat is het dat deze thema's jou, jou bezighouden? Omdat ze allemaal um, voor mij... dus inderdaad dat... dat tijdloos slash tijdrijk zijn, omdat ze allemaal ook een absolute connectie hebben met de lelijkheid van de mens en ja. ook zijn begeerte, zijn begeerte naar macht, zijn begeerte überhaupt, zijn wellust in de erotiek. Um, en dat kunnen allemaal prachtige dingen zijn, maar dat zijn ook vaak de motoren tot, tot ons lelijkste en zwartste handelen. En dat vind ik ja, dat is wat een, een drama maakt en een conflict op gang, op gang brengt. Uiteindelijk drijf ik met mijn werk op niets anders dan personages... die conflicten met elkaar uitvechten ja. op de bühne. En waarom is het dan de drie eenheid macht, erotiek en religie? En dan bijvoorbeeld niet, uh, misschien is dat dan wel die zwarte kant hoor... macht, liefde en, en, en religie. Om, ik, natuurlijk ben ik ook geïnteresseerd in liefde, maar ik vind uh, het, het machtsdenken... Ik zou je ook eigenlijk in de liefde kunnen hebben. Heel vaak datgene wat wij lief hebben... proberen wij te, te beheersen of te overheersen. Omdat we het niet los kunnen laten. Um, hetzelfde heeft te maken met die erotiek en die, uh, uh, in die religie. Maar ik denk dat bijvoorbeeld erotiek en religie... ook vaak instrumenten kunnen zijn van macht. Mm -hmm. um, leg dat eens uit. Nou, Naast dat natuurlijk macht überhaupt erotiseert... wordt de erotische aantrekkingskracht tussen mensen... en zeker dus man vrouw in een aantal klassieke verhalen... wordt ingezet om, uh, um, hogere, doelen, te ja, om ja. hogere doelen gedaan te krijgen. En mm -hmm. Hetzelfde is met religie. Een van de mooiste dialogen vind ik nog steeds de dialoog... uit uh, Friedrich Schiller's uh, Don Carlo... waar Verdi zijn uh, wereldberoemde opera op heeft gebaseerd... waarin de groot inquisiteur met de koning spreekt over de kroonprins. En dat... De koning duidelijk van de kroonprins van zijn zoon af wil, en dat de grootinquisiteurs letterlijk God als voorbeeld stelt die zijn zoon offert, Jezus Christus aan het kruis, en dat als het dus is, zowel voor het Koninkrijk de Hemelen of het Koninkrijk Spanje, dat het zo is dat de koning zijn zoon moet offeren. Ja. Ergo in ons geval gewoon om zeep moet helpen, moet vermoorden zijn eigen kind. Dat dat dan niet wordt gezien als vadermoord... maar inderdaad als een daad van liefde voor het welzijn van het koninkrijk. En dat je dus op die manier de constructie ziet... hoe religie de macht dient en, en vice versa. En het eerste wat de grote inquisiteur vervolgens doet... is uh, meer macht opeisen voor de kerk. Dus die heeft ook nog een persoonlijk, um, um, uh, ja. persoonlijke agenda daarachter. Ja, dat zijn fascinerende gesprekken. Dat zijn de gesprekken van de macht achter gesloten deuren. Dat is waar we wat we vermoeden. Wat ik nu ook fascinerend vind, wat we met afluisterschandalen hebben en met Edward Snowden. En, ja, dus je en, bent in het instrumentele eigenlijk. Dat het wordt aangewend om iets ja, anders. Ja. Wat gebeurt er achter gesloten deuren? Precies. Hoe duister is de ziel? Jouw drie-eenheid wordt nooit rust, reinheid en regelmaat. Onder Alsjeblieft niet. Het lijkt me ongelooflijk saai. Ja. Ik, ik verlang er heel erg naar. Echt en ik, waar? En ik, zoek, ik geloof helemaal geen bal van. Nee, ik zoek het soms ook echt op. Maar hoe zoek je dat dan? Ja, dat gewoon in een dagelijks leven nog, nog iets van rust, reinheid en regelmaat te hebben. Ik ga nu toe een niet zeggen je een uur, ja, dat je een uur in de sauna gaat zitten of zo. Nou, op vakantie heb ik dat wel gedaan, ja. Ja, maar dan word ik ook heel onrustig vervolgens. Dan weet ik er ook meteen weer uit. Eigenlijk dan... pas je heel goed in Moskou, hè? Had je dat zelf al door? Nee, dat had ik helemaal niet door. Russische literatuur? Ja, oh zo. Ja. Nee. Ja. Ja. Ja, ik, ja ik snap waarom je het zegt. Um, ik vind het alleen... Um, ik vind de mensen heel prettig, maar ik vind de stad het niet zo mooi. <lacht> Hij heeft het niet gezegd. Nee, dit kan ook dit, gewoon nee. vertaald worden. Ik vind de nee, nee, kern, kern, de historische kern van Moskou, is prachtig. Alleen ja. ik zou er niet... Nee, Even heel doe mij maar Amsterdam. Ja, dat, toch, ja, maar, ja. toch maar. Weer Waar, jij bent opera-regisseur. Eh, 2014, belangrijk jaar, want in Bolshoi. Dat niet alleen natuurlijk, hè, want je hebt natuurlijk dat triomfo. Mm -hmm. Gaat dat eigenlijk wel goed samen? dat je een reizend opera-gezelschap hier in Nederland... en passant ook nog even moet leiden. Terwijl je gewoon een enorme internationale doorbraak dat, gaat beleven. Dat, dat, dat gaat heel goed samen. Uh, als je maar genoeg uren in een dag hebt om het allemaal te doen. Ja, vertel. Um, en, en dan is het... Ik vind het van ongelooflijk belang... Um, dat zoiets als Triomfo blijft bestaan. Omdat er... Er is al zoveel weg, letterlijk gesneden en vernietigd in dit land. En we zullen het aankomend seizoen met z'n allen pas... voor het eerst zien, nu het stof is neergedaald van alle bezuinigingen... en alles wat er weggeflikkerd is, wat er gebeurd is hier. En dat er dan pas mensen die we nooit hebben gehoord... opeens zullen denken, op z'n minst zullen denken bij de keuken... goh, bestaat dat niet meer? Nee, dat hebben we um, vakkundig vernietigd in dit land. Ah, dat gaat over het aanbod van kunst en uh -huh. cultuur. En op het moment dat je wordt gevraagd of je iets daarvan wil laten bestaan... en of ik dus... Ik, natuurlijk, het, het, het, er waren genoeg mensen in mijn omgeving die zeiden van... joh, laat zitten, ga naar het buitenland. Je hebt een ja, want carrie. het staat een beetje laat... op gespannen voet met een internationale carrière. Nee, dat staat het niet. Want als ik niet... A, ik wil niet te veel doen... Als het gaat over het maken van voorstellingen. Ik wil niet vijf, zes opera's per jaar maken. Want dan kan ik niet meer de kwaliteit en het perfectionisme nastreven wat ik heb. Het feit, de hoeveelheid leeswerk en onderzoekswerk die ik wil kunnen doen... daar heb ik tijd voor nodig. Mm -hmm. um, en het heeft ook te maken met mijn hoofd. Als ik, als ik mijn aandacht en concentratie echt bij twee of drie stukken wil houden... om dat heel goed te doen, dan is dat al heel ingewikkeld. Um, dus jij wordt nooit een, een, een flying opera di uh, director... Uh, die, ik, die, ja, die van het ene idee, huis naar het toekomst, andere... Ik ja, bedoel, uh, wat de toekomst brengen mogen. Maar oh ja, uh, daar moet jij over nadenken. Daar he? moet ik ook, daar denk ik nu heel goed over na. En ik hou mijn... Uh, uh, ik heb ook echt een afspraak, onder andere met mijn management... dat er niet meer dan drie opera's per seizoen komen. Ja. Dat is gewoon, dan gaat de agenda op slot. Ja. Maar je gaat nu bijvoorbeeld, dat wat we net horen... Uh, ja. Owen Wingrave, dat gaat in reprise bij Triomfo. Uh -huh. Nou is dat helemaal niet raar, want het was een, een eclatant ja. succes. Maar het is natuurlijk ook een reprise... omdat je geen nieuwe voorstelling kan maken, of zie ik dat Nee, het is een reprise om twee redenen. Eigenlijk inderdaad, omdat er een hele duidelijke vraag uit het veld was... van zowel zalen als natuurlijk pers en publiek. Om het nog eens te doen. Om het nog eens te doen. Uh -huh. um, ten tweede um, wil ik dat de voorstelling... Um, wou ik ook binnen het gezelschap Triomfo eerst rust creëren... Bij mijn aantreden om niet meteen daar te zeggen: oké okay jongens, nu als de sodomieten moeten wij in januari weer een première hebben, dit is het nieuwe stuk, ga maar casten, gaan bezoeken ja. en zoek iedereen. Dat gaat niet, dat mm -hmm. kan niet. En zeker niet in deze tijden. Ook niet gewoon in de lage Het is natuurlijk een prachtig idee dat we met z'n allen cultureel moeten ondernemen en dat doen we als Triomfo ook. En we hebben echt wel contacten met het bedrijfsleven. Alleen op het moment dat een overheid roept dat je moet cultureel ondernemen als culturele sector, maar um, ondertussen ligt de hele economie op zijn gat. Um, en iedereen, uh, um, um, de grote. de banken liggen überhaupt allemaal aan de overheidssubsidie. Dus dat vind ik nog eens een van de leukste opmerkingen ooit. Dat was het ook weer toen de ja, cultuurbezuinigingen ja. waren. Ga je vanavond mega subsidiebanken kijken? Um, dat is absoluut uh, één ding. Dan, dus daar hoef je niet bij aan te kloppen. Hetzelfde geld. Ik heb met heel veel directeuren gesproken ook al van het, in het bedrijfsleven en die zeggen ja we zijn absoluut opera fanaten natuurlijk willen wij meehelpen met triomf of voortbestaan maar ik kan het nu niet doen want ik moet eerst 25% van mijn personeel ontslaan. Ja. Dus. Nou ja, in, in, om die reden, om binnen mijn eigen gezelschap... en ook dus om dat in het veld, om rust te creëren... en omdat er een duidelijke vraag is vanuit pers en publiek en zalen... hebben we de reprise gedaan. En daarna gaan we inderdaad weer nieuwe voorstellingen maken. We, zetten, uh, we, we hebben nog een minuutje. Jij gaat ja. aan je tegel werken. En kun jij mij dan ondertussen vertellen, want we zijn op de Olympus begonnen... Ja. en dan zijn we nu weer terug. En wat staat er eigenlijk bovenaan? Want Bolshoi hebben we bovenaan staan nu. Maar is er nog een droom die iets verder ligt dan dat? Hoger? Ik ga dan ondertussen even vertellen dat we twee dingen zometeen krijgen... met Govert van Brakel. Ideeën voor een nieuw Nederland. Daar gaat hij over praten. En dat gaat over cultuur. En dat gaat over de subsidiëring ook van cultuur. Door een, bon een bonenkamp van het Filmfonds komt... en Arnoud Odding van het Rijksmuseum in Twente, directeur daarvan. En zij hebben de lasten uh, ervaren eigenlijk van bezuinigingen. Dus dat onderwerp wordt zometeen uitvoerig behandeld. na achter op Radio 1, wat staat er op je tegel... Uh, um, hij, is, ja, hij is eigenlijk niet van mij. Hij is van uh, een van mijn grote leermeesters, Willy Dekker. Alles had met moed te doen. Alles heeft met moed, moed te, te maken. Doen, ja. Ja. En die Olympus, hè? Floors? Ja. Waar droom je van? Sorry. Scala? Nee, ik droom meer van stukken dan dat ik van plekken droom. Hebben we een stuk? Heb je... Uh, Don Carlo van Verdi. Dan gaan we daarvoor. Dank je wel voor je komst. Dank. Dank meneer Visser. Dit was aflevering 2680. Morgen praten wij met oud-socialist Marcel van Dam over de geneugten van het opknappen van een verwaarloosd landgoed. Ja, zo komt Jan Splinter door de winter. Tot dan. Radio 1: nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.